Van met het Senre journaal. Israëlische veiligheidstroepen hebben bij verschillende geweldsincidenten vijf Palestijnen gedood. Drie van hen werden in hoofdstad Jeruzalem doodgeschoten. En aan de grens met Gaza werden twee tieners van 12 en 15 gedood. Volgens een woordvoerder van het Israëlische leger bevonden ze zich samen met andere demonstranten in een gebied dat Israël tot no-go area heeft verklaard. Ze gooiden met stenen en de brandende autobanden naar de grensbewakers. De spanning tussen Israël en de Palestijnen is opgelopen. Na geruchten dat Israël zijn aanwezigheid op de Tempelberg en andere. Plaatsen wil uitbreiden. De Turkse premier Davutoglu heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de aanslagen van vanmorgen. Tijdens een pro-Koerdische demonstratie in Ankara ontploften twee bommen. 86 mensen kwamen om het leven en 186 mensen raakten gewond. Volgens Davutoglu zijn er sterke aanwijzingen dat het om een zelfmoordaanslag gaat. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft in een gesprek met zijn Turkse ambtsgenoot zijn medeleven uitgesproken. Koenders noemt het afschuwelijk dat de aanslag werd gepleegd tijdens een vreedzaam protest. Minister Asscher moet stukloon verbieden. Dat adviseert de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek blijkt dat pakketbezorgers worden onderbetaald... omdat hun salaris niet per uur, maar per pakketje wordt berekend. Dat meldt onderzoeksprogramma Argos dat het adviesrapport heeft ingezien. Uit berekeningen van de inspectie blijkt dat het grootste deel van de bezorgers onder het minimumloon zit. Bij een onderzoek naar corruptie onder ambtenaren is de Chinese overheid 111 miljard aan verduisterd geld op het spoor gekomen. De miljarden zijn door oud overheidsmedewerkers via buitenlandse bedrijven en banken het land uitgesmokkeld. Veel van de corrupte ambtenaren zijn het voortvluchtig. De Chinese overheid is in april begonnen met een grootschalig onderzoek naar corruptie. Dat onderzoek omvat tot nu toe ruim 90 zaken. Het weer, vannacht wordt het koud met minima tussen de 1 en de 4 graden. Morgen overal volop zon, maar wel kouder dan vandaag, 10 tot 12 graden. En door de oostenwind voelt het nog wat kouder aan. Dit was het NOS-journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoerse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 GFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. GFM. Met. Met. nu de Euro Breakdown. In a and I can't see face. Put your arms around me, tell me. Terug bij het tweede uur van de Europese top 40. De Jour Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. We zijn begonnen dit uur met de nummer 16 van deze week. En die is in handen van uh, Jess Glyn. Met Hold My Hand. Zes plaatsen gezakt in een negentiende uh, week, helaas. Hé, hey, uh, er zitten twee nummer 1's dus, uh, tussen op uh, 15 en 14. En slaan we even over. En we gaan de nummer 13 draaien. De snelste stijger uh, van deze week. Van 35 naar 13 in een de derde week. Alle verhelden samen met Sean Frank en de Lani Jane. Met Shades of Grey. Op 14 vonden we een beetje laser met Lina en op 15 dan David Wetter met What I Did for Love Maar dit is de nu nummer 13 alle verhelden I'm losing sleep by smoke so I can breathe. It's too dark it's too loud in the city Say he was wrong Ground. Maurice Mulder Snelste stijger van deze week Oliver Heldens op uh, 13. Hey, uh, kennen jullie R. Kelly nog? Althans, uh, uh, de liedjes uh, van hem. Want R. Kelly weet namelijk zeker dat hij uh, mee heeft geholpen in de slaapkamers van uh, vele toekomstige ouders. In 1993 verscheen het debuutalbum van R. Kelly. En sindsdien uh, scoorde hij acht keer een uh, top 10 hit met uh, bijvoorbeeld uh, I Believe I Can Fly en uh, If I Could Turn Back the Hands of Time. Uh, opvallend genoeg wordt er uh, veel van zijn nummers genoemd... als de perfecte soundtracks om uh, de liefde op te bedrijven. Ook R. Kelly gelooft dat er uh, duizenden kinderen rondlopen... die het uh, gevolg zijn van het luisteren naar uh, zijn muziek. Nou, de wereld uh, die ik heb gezien is niet dezelfde meer... sinds de jaren negentig al, dus R. Kelly. Er zijn een hoop kinderen, buiten, uh, hoop kinderen buiten het gevolg van R. Kelly. Zo vertelde hij in een uh, interview met uh, Extra op de Amerikaanse televisie... Het had in ieder geval impact op mijn leven. Ik heb drie kinderen via dat album, zo vertelt hij. Op 20 november moet er een nieuw album van de zanger verschijnen. Kelly laat weten het ongekende aantal van 467 liedjes te hebben overwogen en vond het moeilijk om het terug te brengen naar het aantal dat daadwerkelijk op het album buffet terecht is gekomen. Nou, volgens mij kennen we allemaal nog uh, wel die nummers hè, van R. Kelly. Hey, Robbie Williams dan. Robbie Williams, de 41-jarige zanger, laat weten dat hij een uh, muzikale pauze inlast... om zijn talenten te laten zien op de beeldbuis. Ik heb een aantal opties lopen die niet allemaal met muziek te maken hebben. Er is nog uh, niet zeker, maar kan je vertellen dat televisie hier te maken heeft? Nou, de zanger is getrouwd met de actrice Aida Field, waarmee hij uh, twee kinderen heeft. Zijn vrouw heeft hem uh, laten inzien hoe leuk het acteren is... En zo Williams niet alleen interesse in het maar ook in het creëren van een broma. Nou, Eerder dit jaar wees hij het uh, aanbod als jurylid van de X Factor al af. En zal dit allemaal leiden tot uh, ja, Robbie Williams als acteur op de televisie? Dat is de grote vraag. Hij heeft een idee voor een uh, tv show dat hij uh, graag wil doen. En het was al lang de vraag of het uh, ging gebeuren... maar nu is het toch eindelijk zover. Dat vertelde hij uh, tijdens uh, zijn Let Me Entertain You-tour door Australië. Ik ben benieuwd. En uh, ja. ja, sorry. Wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Nou, de zanger is zo trots op zijn nieuwe album... dat hij een uh, tatoeage op zijn buik heeft laten zetten... met de naam van zijn album Purpose... Uh, zijn nieuwe aanwind staat uh, tussen zijn al eerdere tatoeages met de tekst als uh, Forgive en die uh, van een vogel. Het is niet de eerste keer dat Bieber een tatoeage van zijn album liet zetten. Al eerder deed hij dat met uh, Believe. En deze actie komt een maand voor de release van zijn album. Nou, omtussen laat uh, Bieber weten dat hij behoorlijk boos is op de heren van uh, One Direction. Dat ze hun album tegelijkertijd gaan uitbrengen. Hij vindt uh, dat ze profiteren van de hele media-aandacht rondom uh, Justin Bieber. Nou, ze gaan uh, niet veel op tour of doen uh, veel interviews. Maar we praten nu wel over One Direction, dus ze krijgen weer extra promotie. Daarom brengen ze ook hun album op dezelfde datum uit als uh, dat Purpose uitkomt. En dat is hun strategie, want dan kan mijn release-datum al vaststaan. Dat zei de zanger in een interview op de radio. Het zal dus een uh, Nick en Nick race worden om de meest succesvolle release te worden. Nou, Ik ben benieuwd uh, hoe dat gaat aflopen. We houden het uh, met spanning voor je in de gaten. Wij gaan ondertussen door met de Your Breakdown met de nummer 11 van deze week. Alvaro Soler met El Mizmasol. Vinden we deze week op 11. The summer's gonna heard like a motherfucker. Hey, het is half vijf. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte alle 40 op een rij. De, de Nederlandse top 40. Radio 50. Ja, inderdaad de plek is de Radio 50 gepresenteerd de Nederlandse top 40, waar ik de Europese doe. En die ga ik even een volgevlucht een beetje doornemen hoe die eruit ziet van deze week. Op 40 vinden we Oliver Heldens met uh, Shades of Grey En op 39 uh, Dothan Let the River in. Op 37 is een nieuwe binnenkomer, Sam Smith, uh, Riding on the Wall. Thomas Jack met Rippers op uh, 36. En op 31 uh, komt uh, Omi nieuw binnen deze week met uh, Hula Hoop. Silento uh, met Watch Me op uh, 28. Major Laser met Lena op uh, 26. En Roman Schulz met Sugar op uh, 25. Uh, op uh, 22 dan is er een uh, andere nieuwe binnenkomer. Niemand, niemand denk ik nee zo heet het nummer. Van Mr. Polska en uh, Ronnie Flex uh, 21 dan One Direction met uh, Drag Me Down. En op 19 hebben we ook een uh, binnenkomer Naughty Boy met the Run and Lose It All. Uh, 18 dan voor uh, Anouk met uh, Dominique. En 17 ambitie voor Better Day. Gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. Sunny Shining van uh, Xwell op nummer 10. Ain't Nobody Last in Better van Felix, Jasmine Thompson op uh, 9. I Need Your Love van uh, Shaggy Mohambi, uh, Fadi en Kosti op 8. Uh, The Weekend Can't Feel My Face vinden we op een uh, zevende plek in de Nederlandse top 40. Zara Larsen met uh, Lush Life dan op 6. En R-City met Locked Away op uh, 5. Lush Frequencies met Reality vinden we op een uh, vierde plek. En een van mijn uh, favorieten staat op uh, nummer 3, dat is uh, Sigala met Easy Love. Kelvin Harris en de Disciples, die je net hoorde bij mij, uh, die staat daar uh, op nummer 2. En op nummer 1 in de Nederlandse top 40 uh, nog steeds Justin Bieber met What Do You Mean? De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan snel door met uh, onze nummer 8, die is in handen van uh, Jesselyn.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 Place that everyone knows So don't be so hard on yourself, no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 would you call me? call me if you knew I wasn't balling cause I need a girl Lose always by my side tell me tell me do you need me need, yeah. tell me tell me do you love me yeah. or is you just trying to play me cause I need a girl Blijven zitten op een plek. Jess Glenn, don't be so hard on yourself. Zes weken lang in de lijst. Deze week op nummer 8. En dit is RC samen met Adam de Blevine. de Locked Away. Ook blijven zitten in hun derde week. Hey, degene die wel uh, 14e plaatsen is gestegen, ja, Sigala met uh, easy love van 20 naar nummer 6 in hun derde week. Prachtige knipoog naar de Jacksons 5 natuurlijk. Sigala met uh, easy love op nummer 6. Zes hoor, is die gala uh, easy love. 10 weken alweer in de lijst. Deze plaats. Vorige week nog op nummer 2. Ook de hoogste positie uh, van deze plaats. The weekend. I can't feel my face. Even snel door uh, met de zittenblijver. Die uh, 14 weken lang al uh, in de lijst staat. En vorige week op 4 uh, stond. En deze week dus ook op 4. En dan heb ik het over uh, Demi Lovato. Met Cool voor de summer. is deze 23-jarige ex-Disney-scare, zullen we maar zeggen. Uit uh, Nieuw-Mexico komt ze geloof ik in Amerika. En Demi Lovato, cool voor de zomer Deze week blijven zitten op een uh, vierde plek... wat ook meteen de hoofdnotering maakte voor deze dame. En van vier gaan we naar drie... maar niet voordat we de top drie van uh, vorige week hebben beluisterd... hoe die er uh, ook alweer precies uitzag. En dan gaan we meteen met uh, de nummer drie beginnen. Nummer drie. Ik doud op de planning. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week dus Charlie Pot op nummer 3, de weekend op nummer 2 en Justin Bieber op 1. Deze week uh, staat Justin Bieber uh, niet op 1 meer, op 3 om precies te zijn. Zes weken lang in de lijst. Vorige week dus op uh, nummer 1 en deze week op nummer 3. What do you mean, Justin Bieber?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 Yeah. Oh. Snel door met de nummer 2 van uh, deze week. Zat 10 uh, weken lang in de lijst. Vorige week nog op nummer 5. Hoogste positie was ooit een uh, nummer 1. Maar nou weer terug in de top 3. Nicky Jam ah. samen met Enrique Iglesias. El Pardón. het si es no Esto te lo tengo que decir. Cuéntame no subes In de lijst. Vorige week op 5. Ooit op nummer 1 geweest. Maar deze week dus op een tweede plek. In de year breakdown ja, hier op CFM's Antwoord. En op uh, nummer 1 dan. Juist deze Charlie samen met Megan Trainer 7 weken in de lijst. Vorige week nog op uh, nummer 3. Deze week dus op 1 uh, met. Marvin Gay. We got this king's ass to ourselves. Self. It's gonna suit your shoulders En lijst van Europa. 25e jaargang, aflevering 41 van vrijdag 9 oktober 2000.